Twee uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk in San Francisco zijn zeker twee mensen omgekomen. Bijna 30 mensen raakten gewond, tien van hen zijn in kritieke toestand. Er worden ook nog mensen vermist. Het toestel verongelukte tijdens de landing. De Boeing 777 van Asiana Airlines maakte een vlucht van Seoul in Zuid-Korea naar San Francisco. Aan boord waren ruim 300 mensen. Het lijkt erop dat het toestel te vroeg is geland. Het vliegtuig verloor eerst een staart, daarna wielen en een deel van de vleugel. Het ligt naast de landingsbaan en is uitgebrand. Waarschijnlijk waren de meeste mensen al uit het vliegtuig toen het in brand vloog.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 De netten worden hergebruikt. Een bedrijf maakt er badmode en sokken van. Dit weekend zijn er op ongebruikelijke plaatsen en tijden files door verschillende oorzaken. Wegwerkzaamheden en het mooie weer. Tot diep in de nacht staan de files, ook nu nog. Het totaal was meer dan 25 kilometer. Tussen Den Haag en Utrecht op de A12 wordt aan de weg gewerkt. En bij Schiphol op de A4 plaats ProRail nieuwe spoorviaducten. Ook op de ringweg A10 bij Amsterdam staat het verkeer stil door het werk aan de weg. Een zonnige weer zal waarschijnlijk de komende dag leiden... tot files richting de badplaatsen aan zee. De ANWB adviseert automobilisten om de auto in de buurt van de kust te parkeren... en het laatste deel met het openbaar vervoer te gaan. Het weer het blijft droog, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperatuur boven de 25 graden. Aan zee iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Franks Festival. Frank van der Linden. nacht en uh, welkom op uh, het rookterras van Radio 1. Daar zit ik. Ik heb lekker de beentjes over elkaar geslagen. Sigaretje. Uh. Mm. Sigaretje erbij, want het is een uh, mooie, zwoele zaterdag zomernacht En ik dacht... Uh, toen ik vanavond op het terras zat met een vriend... van ja, ik ga ook gewoon mijn radioprogramma vanaf het terras doen. Het kan, het is 15, 16 graden hier in Hilversum. Ik weet niet hoe het bij jou is. Misschien dus zit je ook wel lekker buiten nog naar de radio te luisteren. Of ben je aan het werk met de ramen open lekker? Of lig je een beetje klam onder je dekbed? Want ja, dat is het enige nadeel van als het zo mooi weer is... is dat het ook wat warmer is uh, s'nachts. En dat is voor mij een voordeel. Maar voor als je wil slapen en met die warme winterdekens nog op je licht... is dat wat vervelender. Uh, het gaat over idolen vannacht en... Um, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt echt mensen die super idolaat zijn van iemand. Die echt alles verzamelen, het dekbed overtrekken... cd's, posters aan de muur, alles, mokken waar ze thee uit drinken van hun grote fans. En uh, je had daar een programma op uh, SBS6 over, dat heette ook Fans. En daar was uh, een dame in en die was helemaal hotel de boten van Gordon. Luister maar. Hoe lang ben je al fan van LA The Voices? Dat begon 12 februari 2011. Mm -hmm. Eigenlijk toen ik ze voor het eerst zag bij de huishoudbeurs... Mm -hmm. Sindsdien heb ik hem helemaal verkocht. Je ziet hoe leuk ze doen met de fans. Uh, ja, prachtige muziek, altijd een feestje op het podium. Dit is Peter, die valt makkelijk op door zijn lange lokken. <laughs> Dit is Roy, Gordon, Remco en Richie. Wie vind je de leukste? Uh, nou, omdat het fan-zijn eigenlijk bij Gordon begon. Dus Gordon, ik ga ermee naar bed. Ik sta ermee op. Voordat ik naar mijn werk ga, mp3 op de fiets. Als ik thuis kwam, weer een cd'tje op. Als ik ga slapen, nog muziek op. Ja, ik zou niet, niet zonder hun muziek kunnen, of gewoon zonder hun optredens. Gewoon, dat je daar naartoe leeft. En nee, dat zou niks, euh, niks worden. Ja, dat, uh, dat gaat heel ver, dat uh, fanschap. Voor uh, LA The Voices, waar de, de, de frontman eigenlijk Gordon was... Want hij is dus uit die groep gestapt. Ik wil niet weten hoe dat voor die, uh, voor die dame moest zijn. Dat uh, Gordon in één keer weg was bij L.A. The Voices. Maar zij was dus idolaat van uh, die band. Robbie, uh, goeienacht. Goeienacht. Hey, ik wil sowieso wil ik eerst even zeggen: heel veel complimenten voor, uh, voor, voor jou als uh, radiomaker. Dank je wel. Ben ik je idol? Uh, mijn idol zijn twee mensen. Oh, ik hoopte uh, dat ik het misschien was. Nee, ja, ja, helaas, ja. Nee, uh, uh, Johan Kruijf. Voor, uh, ja, ja, voor, voor zijn, voor zijn uh, hele mooie boeken, hij heeft supermooie boeken, heeft hij gegeven. En uh, ik zal even twee zinnetjes pakken. Ja. Elke verhaal heeft een begin en humor is de basis van het leven. En ja, als je erover nadenkt, dan, uh, ja, dan, dan snap je het wel, zeg maar. En Ronald Groenemond, dat is voor mij, zeg maar, de man van het leven. Ja, van de humor. En uh, net toen je vroeg van aan, aan iemand van, uh, je, durf je wel bij je dood te komen? Bij Ronald Groeneman ben ik één keer gekomen. Ik zat er helemaal met klamme handjes en zo. Samen met een, met een meisje zat ik in de, de kleine komedie. En toen, ja, dat was toch heel spannend. Maar Ronald, of uh, uh, Johan Cruijff, dat durf ik niet. Ik weet niet. Nee? En moet ik, nee, ik durf niet om te dicht bij hem in de buurt, want misschien is het dan over, weet je. Misschien vind ik het dan niet meer zo te... cool, net wat jij zei straks. Maar hoe was het, hoe was het dan om uh, uh, Ronald Groenemond te ontmoeten? Ja, te gek. Hij was niet op de dag zelf. Ik ben de dag later ben ik, uh, teruggekomen, om, ik wou gewoon heel graag met hem op de foto. En dat was gelukt. Ik heb een klein praatje met hem gemaakt. En daarna ben ik weggegaan, want ik had daarna een barbecue. <laughs> ja. En eh, uh, ja Amsterdam, hè? barbecue hm. altijd toch? Heerlijk. Maar um, uh, ik, nog, ik had, ik, nog een vraag, even weer terug naar jou en Kruijf. Um, ja. Jij zegt, ik, ik ben dol op hem vanwege zijn boeken. Maar Robby, laten we wel wezen. Hij was een van de grootste voetballers van de wereld. Ben je niet dol op zijn voetbal? Ja, ook. Maar sinds dat... Sinds dat even kijken. Ik, ik heb een tijd... Heb ik, heb ik, uh, ja, uh, ja, ben ik alleen maar naar de bibliotheek gegaan. En heb ik alleen maar boeken gelezen. En toen kwam ik... Ja, echt in ik ben ik ben door, door, door zijn boek, Boeken, die ik heb gelezen via de bibliotheek, uh, ja. Ja, ben ik in aanraking gekomen echt met, met Johan Kruis te leven en zo. En dat heeft me geboeid. Ja. En toen, toen ben ik echt in hem gaan in verdiepen. Maar ik ben niet zo van. Wow, Je hebt geen posters van hem. Nee, dat niet. Dat hoeft ook niet. Dat, uh, nee ik, ik uh, heb wel... Ronald, Ronald Groenemond heb ik ook allemaal geen DVD's van. Ik, ga er, ik wil er wel zelf naartoe, ik wil het gewoon zelf beleven, maar... Ik hoef geen handtekeningen, dat soort dingen. Eén keer een foto, dat vind ik goed. En ja. ik ga, zou niet nog een keer gaan om nog een keer een foto te hebben, dat vind ik wel oké. Okay. Maar, want, uh, maar... Groen Ronald Groenemond is cabaretier. Uh, ja. Maar wat vind je dan.? Want je haalde ook al bij Johan Cruijff humor aan, wat hij in zijn boeken schrijft. Wat is dan het leuke aan de humor van uh, Ronald Groenemond? Wat je dan zo uh, nou, uh, tof vindt? kijk, ik ben vroeger ben ik heel erg gepest, op, uh, op, op school en zo. Uh, potten kraken en al dat soort dingen. Zo. en Ronald Goedeman die zegt dat ook in zijn show, weet je dat hij heel erg gepest is en zo. En dat hij kon er helemaal niks aan doen, maar hij werd gepest. En in dat, in dat opzicht was dat bij mij ook zo. En daar herkende ik mezelf en herkende ik daarin, weet je. En misschien ja. meerdere mensen. En uh, ja, hij, hij is ook gewoon, ja voor mij dan ook de koning van het lach, weet je. Eerst je? was dat Hans Theo en Theo Maas, maar totdat hij bij mij iets brak, weet je, wat bij mij te herkenbaar was. Gewoon het testen, het uh, niet accepteren dat, dat jij gewoon ja, anders bent. Ik ben druk, ik heb een soort van ADHD. Ik ben altijd actief, zeg maar, in mijn dingen. Zelfs midden in de nacht om acht over twee. Precies, snap je? Mm -hmm. Dus, en, en ja, en sommige mensen hebben er last van. En Ronald Groenemond laat deze een show zien van, I don't give a fuck, doe gewoon je ding, weet je. Nou, ja, dat, dat is gewoon te gek. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Heb je uh, naast dat hij je dus wel dat je, je herkent in hem qua uh, nou, zijn jeugd... en dat hij gewoon zegt van... let's go en uh, maak je niet te veel druk van je eigen kracht uit eigenlijk, zeg je. heb je dat ook bij Johan mm -hmm. Cruijff? Ja, eigenlijk de, wij eigenlijk, eigenlijk de wijsheid van Johan Cruijff... en de grappen van, van, van, uh, van Ronald Groenemond, dat maakt het, maakt het samen. Dat is het, uh, dat is het duo wat jou nou, ja, wel een beetje ja. ook helpt in je leven. Ja, zeker. Mooi. Dankjewel, ja, Robin, ja. voor het bellen. Hey, uh, ik had nog één dingetje. Ja. Uh, vandaag was ik aangesproken door een vrouw van BNM. En, ze, en, <laughs> en zij zei dat ik het. De, uh, zij zei van. Uh, ja, eigenlijk moet je dat op de radio zeggen van BNM. En dus ik vond het een <laughs> goed idee. Dus bij deze wil ik dat zeggen. Uh, ik sprak een vrouw van BNM en ik zei tegen de vrouw van, tegenwoordig houden we de jongeren houden, we toch, houden we meer van taggy en dat soort dingen. En die gaan dan naar team HW en allemaal dat soort taggy sites. Van, ik en heb geen idee, maar... waar, wacht wacht even, wat voor soort dingen houden we ze van? Uh, taggy, uh, technologie, uh, Apple, dat soort dingen. Ja. Meer, meer, zeg maar, meer, meer, meer, door erop in. Uh, en en dat, dat, dat, zeg maar, BNM programma. En... Het gaat niet goed met BNN en zo en met de leden en dat soort dingen, no. dat, dat weet ik wat ik gehoord Maar uh, gewoon meer een jongerenprogramma, ook meer over techie en dat soort dingen. En bij deze wil ik gewoon, hoop ik, zo'n aanvraag te maken. Weet je, dan, dan zou ik, tijd direct zou ik een BNN lidmaatschap aanvragen en alles erop in de rang. Maar is dit programma niet al goed genoeg om een lidmaatschap aan te vragen? Nee, daar gaat het niet om. Kijk, het gaat erom, weet je, vroeger... Wa was BNN was, was, was, was, was, uh, was, anders dan de rest. Weet je, jullie trokken aan de noodrem en het was spannend. Maar de spannendheid is eraf. Snap je? Nu is, nu nu is PO in, PO of Poonnet is spannend. Snap je? Ja, ja, ja. Maar die discussie, ik ben het wel ergens met je eens hoor, Robbie, daar niet van. Maar, uh, laten we dat een keer, een andere keer erover hebben. Ik wil, okay, in Oké, geval... ja, ah, ja, mag ik nog één ding vragen? Waarom gaan jullie niet, eh, uh, laten jullie niet een keer, uh, de... De, de luisteraars bepalen welk onderwerp ze aangekaart Het lijkt me ook wel lachen. Oh, dat mag wel hoor. Je kan altijd naar mijn Facebook gaan. Nachtbrakers, BNN, als je dat intikt op het Facebook zoekscherm, dan, uh, dan vind je mijn Facebook. En dan mag je alles achterlaten, ook onderwerpen voor hier midden in de nacht op Radio 1. Kom maar door. Oké, okay, laten we een keer op een festival hebben. Nou, goed idee. Zet hem, zet hem nog even op mijn Facebook, dat ik me eraan herinner. Uh, Want ik vind het okay. leuk, ik ben dol op festivals. Dus ik ga morgen ook naar een festival, dus dat uh, vind ik een leuk onderwerp. Dankjewel Robin. Ga je ook naar, oh, naar uh, Appelsap Festival? Appelsap. Ja, dat was ik vorig jaar. Dat vond ik, vond ik ook wel leuk. Maar ik weet niet of ik okay. dit jaar weer ga. Nou, oké. Okay. Nee, cool. Fijne nacht. Jij ook. Doeg. Idolen. Kom maar door. 0800 1121. Wat vind jij mooi. Ik uh, vind qua muziek dit heel mooi. Dit is Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Het is zo'n uh, nacht dat je eigenlijk gewoon de hele nacht buiten wil zitten... met vrienden om je heen of uh, met de radio alleen maar aan en een goed boek erbij. Want zo lekker weer is het, dat je dat... Ah, het, het kan gewoon, hè. het is zomer in Nederland. En uh, daarom dacht ik ook van, ik laat die studio even voor wat die is. En ik ga ook gewoon met een uh, mobiele microfoon op het rookterras zitten van Radio 1. En daar zit ik dus nu. En uh, het fijne daaraan is, is dat ik dus lekker buiten zit, uh, uh, uh, een biertje erbij kan drinken, een sigaretje kan roken. Maar ook dat je wel gewoon nog in kan blijven bellen. Want de telefoonlijn is met zo'n lang snoer uit het raam ingeplucht in mijn kleine mobiele studiootje hier. Dus ik kan gewoon met je bellen. En dat doe ik nu ook met Ellen. Ellen, goeiedag. Goeiedag Frank, levensgenieter. Ja, ik denk, ik neem het er maar <laughs> lekker van, toch? Ja, gelijk heb je. Voor en... iedere dag moet je plukken. <laughs> Absoluut. Maar... Het gaat over Goeie idolen, Ellen. Maken een goede muziekensmaak hebben jullie. Oh. Dankjewel, dankjewel. Ik weet niet wie het uitzoekt, maar geweldig. Ja, het is allemaal uh, uh, mijn, op mijn konto mag je het schrijven, de muziek. Dat is ook dan, nog... dan heb je een hele brede smaak. Weet je, waar, waar ik zo... Je vertelde dat straks dan... De, dat mensen helemaal idolaat zijn op één gebied. Op één uh, zanger, of een groep, of uh, teddyberen. <laughs> en die jonge man hier net voor, die gaf net aan... Maar ietsje ouder. En als je pubert of prepubert of uitgepubert bent en je groeit naar een volwassen mens door. dan in die periode ben je heel onzeker. en dat duurt zo'n beetje tot aan je nou, dertigste, denk ik. Onbewust. Later ga je dat lekker camoufleren, heb je allerlei vroegjes. Maar dan zoek je dus eigenlijk iets waar je aan op kunt trekken. En vroeger was dat de kerk en het geloof. en uh, Mariabeel, weet ik veel wat je al bedenkt... kunt. die verzamelen mensen ook. En soms heb je ook Elvis-aanhangers die 50 jaar van Elvis houden. Maar ja. je beperkt je wereld. Als je daar op een gegeven moment niet uitgroeit, uit dat gevoel, dan beperk je je wereld tot uh, helemaal gek van één muziekgroep te zijn. En dat is met eten ook zo, plus alleen maar boerenkool en dan kom je niet verder. Nee, maar op, denk je op zich. Nou dat je een hele brede ontwikkeling hebt gemaakt in de muziek. En dat. Dan geniet je intens. Ja, maar het is toch niet heel erg zoals ook wat Robbie toen net hiervoor zei... dat hij dan met uh, die cabaretier, Ronald nee. Groenbond, dat hij daar nee, een soort dat, steun aan heeft? Nee, maar dat, dat, tegenwoordig is het zo moeten. Je moet een idiool hebben en je moet ergens bijhoren en je moet uh, beroemd zijn vooral. Want dat schijnt dan mensen gelukkig te maken. Je moet een topcarrière hebben. En je ziet die mensen nu allemaal uit die topcarrière stappen omdat ze ook spannen raken... Je bent bij jezelf aan het weggooien als je te veel idolaat van uh, bepaalde dingen wordt. Natuurlijk is het, uh, Nelson, Nelson Mandela is een stuk bewondering. Ja. Die meneer die we straks aan de telefoon hadden, die gaat erbij te stellen, vertellen dat een Nederlander, want de geschiedenis eromheen wordt niet goed gebracht, dat een Nederlander die slavenhandel heeft gedreven. En dat die dus eigenlijk zelfs heeft voor gezorgd uh, beetje kapot te schamen. Uh, dat de Mandela in de gevangenis kwam. En diezelfde club, het zijn zoon leeft nu nog, geloof ik, van die blanke man, die zit daar nog te regeren. Want het land is van de donkere mensen daar. Ja, nou ja, dat was en, ook de laatste dag, die, die dag van de slavernij, dat uh, was ook uh, in het nieuws, inderdaad. De dat... Nederlander, nota die dat geflikt heeft. En die daarbij mogen ze ons wel kapot verschamen. Ja, maar, maar, maar eigenlijk... Ellen, het is wel ja? zo van. Um, dit, dit is een hele andere discussie ook weer. Daar kunnen we het ook ja, een keer uitgebreid even, over even hebben. Ja, ja, nee, maar dat is heel goed. Dat wordt, uh, uh -huh. um, je hebt toch wel... Want jij geeft nu eigenlijk een beetje af. Of in ieder geval je zegt... Je waarschuwt voor, voor idolschap, Dus dat je iemand heel ja. erg uh, nou ja, bewondert. ja, is. Toch, dat ze het er met me eens zijn regelmatig. Maar jij hebt toch ook wel iemand in je leven? En heel dat kan... veel mensen, ook, ik heb zoveel mensen die ik bewonder. Ja, maar dat hoeft, het hoeft ook niet een popster te zijn, bij wijze van spreken. Het kan ook, ik had Kelsey toen net ja. hier, die, de, de, de zangeres ja. van vanavond, die ook zo meteen nog een liedje gaat spelen. Maar die zei: van, Ik bewonder mijn oom en tante heel erg. Het kan ook heel dichtbij ja. je liggen. En jij hebt toch ook wel iemand dat, misschien. Dat, oh, heel veel, mijn hele leven door. Maar wie is dat dan bijvoorbeeld? Mijn, mijn familie, mijn, mijn oma, mijn moeder, mijn vader, mijn broer. Uh, ja, er zijn mensen die... Ieder mens heeft iets wat, wat ik bewonder, zo zeg maar. En heb je daar ook een specifiek voorbeeld van? Er zijn veel nog te noemen, veel te veel. Kijk, als je, als je reist door het leven, als je reist door de muziek... als je reist uh, in verschillend eten... dan kom je veel mensen tegen die je bewondert. Maar jouw weg gaat verder en sommige reizen met je mee... en sommige verlies je weer... Je ziet het, dat zul je zelf ook hebben. Je vroeger van andere muziek, is waar je nu van haalt. Absoluut. En als je ouder wordt weer van andere muziek. Ik ontdekte bijvoorbeeld, die hoor je nooit op de radio. Natuurlijk een fantastische zanger, Jacques Savoretti. Nooit van gehoord. En die, en die zingt Dreamers. Nou, als je die tekst hoort, moet je die, maar. Ik weet die twee wel niet hebben. Nee, ik, maar, maar ik als... vind het wel interessant altijd hoor, nieuwe muziek. Nou, Jacques, uh, Jacques uh, Savoretti heet die... En het nummer is Dreamers En dat is een schitterende mooi nummer. Okay. Nou, ik schrijf hem even op hier. Ik denk dat hij vannacht niet voorbij komt. Ook omdat ik natuurlijk op het, uh, op het rookterras zit en uh, niet even nieuwe muziek kan inladen. Maar nee. ik, kan hem, ik kan hem wel meenemen. Dat kan uh, ja, leuk zijn. Ja, ik, uh, ik wil je bedanken voor het bellen, Ellen. En ik vind het ook wel goed dat je dat zegt, hoor. Uh, van, uh, dat, dat je niet blind moet staan. Ik bedoel er niet negatief voor, want iedere ieder mens moet doen wat hij, wat hij zelf heeft. Ja. En dat kan wel steun bieden. Jij maakte die link met het geloof ook, eerder in dit gesprek, van vroeger hadden mensen het geloof waar ze dan een soort steun bij vonden, een soort houvast. En dat kunnen nou, mensen nu dan bij een Johan Kruijff misschien ook wel hebben. Ik ja, vergelijk pot, ze niet met elkaar, maar, maar het zou wel kunnen. Maar, maar als je kijkt hoeveel hysterie eruit voortkomt en dat mensen zichzelf erin verliezen en zichzelf vergeten en wie ze zijn, dat is gevaarlijk. Ja. Nou ja, dat ben ik je leeft in een fake wereld als je niet oppast. Maar natuurlijk dat je mensen bewondert die dingen doen. Ik heb heel veel mensen die ik bijzonder bewonder. Te veel om op te noemen. Nou. Ik bewonder nou jouw smaak voor jouw brede muziek. Zo jong en zo'n goede <laughs> smaak. Compliment. Dankjewel, Ellen. Mag je wat ik bedoel? Ja, nee, absoluut. Ik verdeel, ik verdeel dat liever in stukjes. Dat ik elf geschikt krijgen of zo, weet je wel. Ja, je neemt moet van ieder wat. Je moet het zelf mee. weten hoor. Excuus als ik. Want uh, ik wil niemand aan mij kwetsen. Dat met met de goed. Nee, maar dat, dat begrijp ik ook niet. Het is wel kudde gedrag. niet ja. benieuwd. Ellen, fijne nacht. Jullie ook. Dank je wel. lekker. Ja, ga doeg. ik zeker doen. Ik heb, doeg. Doeg. Ik heb uh, net een, uh, een nieuw biertje gekregen hier op het uh, rookterras. Dus ik, uh, ik trek er nog geen open. En terwijl ik mijn biertje drink, ga ik uh, uh, vragen aan de, ja, de band die er is. Kelsey Koeksen, een uh, zangeres. Of zij nog een uh, van haar nummers wil spelen. Die hoor je nu live hier in BNN Nachtbrakers. you mm -hmm. Op Radio 1 in BNN Nachtbrakers hoorde je Kelsey Koeksen. En uh, ja, heel fijn. En het past goed bij zo'n uh, warme nacht. Zo van die mooie, mooie vrouwenstem. En die, uh, die dan een beetje zo de radio ook een uh, uh, extra tientje geeft. Je hoorde Kelsey Koeksen. Radio 1 Nachtbrakers. BNN. Volksfestival. Festival. Daar luister je naar en uh, het gaat over idolen vannacht. En Ellen uh, waarschuwde uh, dat je een beetje uit moet kijken met, uh, ja, met, met idolen. Dat je te veel naar ze uh, toe leeft. En uh, dat, uh, nou ja, die bestaan er wel natuurlijk, dat je gewoon je idool hebt. En uh, je kan inbellen 0800 1121 En uh, Job, je belde er ook naar, Job, nacht. Goedendacht, hallo. Jij, uh, jij bent een heel groot fan van Cornelis Vreeswijk. Ja, nou, ik, vind het, ik vind het best wel heel fantastisch. Ja. Ja. En en, een bijzonder persoon. Maar waarom? Want, want ik uh, Even misschien voor in het kort. Cornelis Vreeswijk is een, uh, nou ja, een soort uh, singer-songwriter, maar met een speciale geschiedenis. Hè? Want hij is half Nederlands. Ja, nou ja hij is, is uh, helemaal Nederlands geloof ik. Hij is uh, op zijn dertiende geëmigreerd met zijn ouders naar Zweden, naar Stockholm geloof ik. Ja. En uh, sindsdien is hij daar gebleven. Maar het zijn een beetje de, de Zweedse André Hazes daar geworden toch? Ja, misschien nog wel groter. Hij heeft uh, een festival op zijn naam staan, een park op zijn naam staan. Uh, iedereen kent zijn liedjes. Hij is, hij is al dood. Uh, al een aantal jaren. Maar nog steeds kent iedereen zijn naam wel. Het is uh, een fenomeen. Ja. En wat vind ja. je zo mooi aan hem dan? Of uh, aan zijn muziek of aan zijn levensstijl? Ja. Ja, uh, hij is. Uh, uh, ik vind het zo te gek dat hij hier uh, gewoon zo onbekend is. Hij heeft één hitje gehad een keer. En uh, ik, uh, ik, vroeger liet mijn vader het altijd horen en toen vond ik het verschrikkelijk. Toen had ik een keer met een vroegvriend uh, naar Zweden ging rijden. En toen was het de enige die in die auto zat, was van hem. Dus, uh, dus toen moesten we wel. En uh, toen ben ik naar zijn nummers gaan luisteren en ik vond het zo... Het is, het is grappig, het is rock en roll, het gaat over vrouwen, heel veel vrouwen. Uh, ja, het is gewoon een, een goede rocker. Ik vind, ik vind dat gek. En hij hield er ook nog wel een flamboyante levensstijl op na, toch? Ja, hij had problemen met de belasting, geloof ik. En uh, ze had een woonboot, die is afgebrand. Allemaal ellende, de politie zat achter hem aan. Hij is een tijdje gevlucht. Uh, hij heeft een paar keer vastgezeten. Dus hij is wel echt oprecht rock en roll ook. Het is niet alleen maar uh, grauwe woorden of... over. Maar is dat ook wat je vet vindt aan hem? Dat hij dat daarnaast had nog, dus dat zijn muziek cool is. Dat het gewoon de mooie liedjes zijn ook. En inderdaad over vrouwen. Maar ook dat hij nog eigenlijk, ja, hij leeft eigenlijk misschien wat leven wat jij zou willen leven? Nou ja, nou ja ik weet niet. Ik bedoel het, maar, het, het, maar uh, ja, met hoogtepunten is een leven wel uh, het leukst. Dus uh, als het af en toe een beetje misgaat, dan. Uh, kan het alleen maar weer beter worden. Dus uh, dat, ik, ja, ik snap het wel. Ik, zou, ik, ja, ik vind het wel te gek. Niet dat ik vast wil zitten of dat ik problemen met de belasting wil. Maar ik kijk er wel tegenop. Ik en, vind het wel uh, bewonderenswaardig. En hoe kom je aan hem dan? Want je zegt dat mijn vader had een cd in de auto liggen, maar is jouw vader dan ook heel groot fan daarvan? Ja, ja, zeker. Van hem heb ik het geleerd. En ik, hij draait hij, hij, hij het vroeger wel. Eens. en toen het ik helemaal niks van die rare uh, Nederlandstalige liedjes. Maar uh, ja, nee, hij, uh, hij lijkt er zelfs op ook. Zelfde paard, zelfde, zelfde bouw. Dus, uh, misschien, is dat het, misschien zie ik mijn vader wel een beetje in hem. Moet ah, zijn. Dat zou wel kunnen inderdaad. Ja. Dat je toch een beetje dat er zo met elkaar vergelijkt. Ja, dat ja. Nee, zou heel goed kunnen. Ik ga een plaatje van hem draaien. Welke wil je horen van, uh, nee. van Cornelis Vreeswijk? Nou, uh, doe maar Jantjes Blues dan. Yes, dat is dat mij ook met die ja. Top. Dankjewel Job en uh, blijf nog even lekker luisteren. Oké, okay, ja, ga ik zeker doen. Dankjewel. Fijne dag. Yes, jij ja, ja, ook. Groetjes. Doeg. Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein. Toen vond hij een riksdader en dat vond hij fijn. Hij kocht er zout pinda's voor, sigaretten en drop. Kortom in nood, hè?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 Ik zelf wel voor mijn poen. Toen haalden we er een heel stijl, psychologen bij. Die vonden hem gevaarlijk voor de maatschappij. Vandaag nog iets daalder en morgen een kluis. Hupse kledenbaaiers in een weg met dat gespuis. Zat Jantje in de cel Er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel Waar stuurde hem een ijzerzaag, paar stuurde hem een boer Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er vandoor Buiten de baaiers zag hij een auto staan Die leed ik maar, zei Jantje, zo gezegd, zo gedaan Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekker band zevenmaal over de kop en vloog in de brand. Mm -hmm. yeah. Hiermee de eindigt het verhaal van onze held: een blues voor Jantje zonder de vogels in het veld. Jezus zei de dominee, sta zijn zieltje bij. Maar Jantje had er maling aan, want Jantje was vrij. Jantje was vrij, Jantje. I'm Nederlandse, Zweedse bodem. Hij heeft ook heel veel liedjes in het Zweeds gezongen. Maar ik dacht van ja, daar uh, verstaan we echt helemaal niks van. Engels kan, kan ik ook nog wel aan. <laughs> maar in het Nederlands uh, dan uh, krijg je het helemaal, helemaal mee. Cornelis Vreeswijk en Jantjes Blues. Goed verhaal. Ad, goedenacht. Hoi Frank. Goedenacht. Uh, jij bent... radio ik uh, dacht dat er iemand voor me nog kwam. Uh, leuk je te spreken. en Ik luister er, uh, heel vaak naar jullie uh, nachthuiszending trouwens gezellig. Maakt dan de radio in. Ben ik blij om. Jou, jouw grote idool is Elton John, hè? Ja, ja. Uh, ik wou eerst nog eventjes over uh, uh, Martin Roosen. Nou, want ik was uh, afgelopen maandag wel geschokt toen ik dat hoorde. Die man die zag ik voor het eerst in Hij had een aparte stem. Maar uh, ja, ik vind hem uh, ik, na een aantal keren gezien te hebben op televisie en op de radio gehoord te hebben, uh, heb ik hem uh, beginnen, uh, begon ik hem te waarderen. En, uh, ja, ik wist niet dat die man eh, als ik ziek was, maar eh, en ik vond toen straks draaide hij een nummer, dat uh, redde me niet. Ik kreeg daar gewoon koude rillingen van. Ik ben zelf ook uh, een muzikaal iemand. En als Peuter uh, was ik uh, uh, idolaat van muziek en zo, zo ben ik daar met, met speelgoedinstrumentjes uh, uh, eigenlijk. Uh, daardoor ben ik uh, muziek gaan maken. Ik kom ook uit een muzikale familie en op een gegeven moment... Van de lagere school ging ik naar het voortgezet onderwijs en dan kocht ik uh, LP's. Ja. En een van de LP's die ik kocht was uh, een van de, uh, de tweede album van Elton John en dat was Your Song. Ah, oh, mooi, Die is heel mooi. Ja. Ik ben niet heel groot Elton John fan, maar Your Song nee, maar, is wel echt heel mooi. Ja, klassieke, klassieke album. En eigenlijk, uh, <coughs> ja, ik, ik, ik zeg al, mijn smaak is wel heel breed, in die tijd had ik ook Super Tramp op tapes, op bepaalde korte tapes aan. maar mijn smaak is wel heel breed, maar Elton John is bij mij een een van uh, of een idool. Daar ben ik mee opgegroeid en. Uh... Iedereen kent Ellen John van zijn commerciële nummers Daniel en Your Song. En dat letter zijn aan da, dat is een wereldnummer natuurlijk. Maar uh, ja, noem het maar op. Maar uh, als je naar zijn albums luistert, Captain Fantastic and Branded Cowboy en Cool by Yellow Big Road onder andere. Dat zijn uh, gewoon gigantische albums. Dat, uh, ja, hij, is, hij is zo breedschalig, van rock and roll tot klassiek, tot, ja. tot disco, uh, duets die hij opneemt. Ja, het is gewoon een fenomeen. En, en voor mij ook persoonlijk zeg ik van. Uh, uh, de grootste in de popmuziek. dat vind ik dus Lennon en McCartney. en Elton John en die Tolpen, Tolkien. zijn tekstschrijver, die Amerikanen zat. van oorsprong. die heel veel. Uh, ja, die, die uh, schat en schatrijk schoren aan zijn teksten, zeg maar. Dat is een van de tekstschrijvers van Elton John. En ik kan je ook nog een vertellen. dat nummer van Alice Cooper. Uh, dat uh, in dat. Uh, in die, uh, ja, je kan een zien now, dat in, in die in de richting die clip... die grootste hit van Alice Cooper... Ja, ja ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt inderdaad. Nou, dat is uh, geschreven eigenlijk voor Elton John. En toen had hij uh, problemen met die Bernie Taupen... Die heeft dat nummer ook geschreven. Kijk maar op de, op de, op de hoes, zeg maar, of op, op, op de CD, uh, tekst. En die heeft Bernie Toppen eigenlijk veel als een jong geschreven. Maar toen hadden ze problemen met elkaar. En toen heeft hij uh, Alice Cooper dat nummer gegeven. En uh, die heeft er uh, zijn grootste hit mee gegeven. Uh, uh is, dus zeg maar. Ja, dan kwam er goed uit dat ze ruzie hadden, denk ik. Ik denk dat Alice Cooper daar wel blij mee was. Maar, ja, uh, dat uh, wel, uh, ja, ja. Maar Ad, wat vind je nou nog meer mooi, uh, behalve de muziek uh, van Elton John? Heeft Elton John ook nog iets wat jij in zijn persoonlijkheid, uh, nou ja, adoreert nou, of, of mooi vindt of interessant vindt? Nee, de man Elton John, ik vind het een beetje een uh, vreemde de vent. Ik, ik ben uh, een aantal keren naar zijn concert geweest van Arroy. Ik, ik heb een keer vlak voor het podium gestaan. En dat is wat die uh, man of die jongen een paar... Uh, uh, het luisteraars terug, zei van ik durf hem geen hand te geven, want dan had ik eh, het gevoel van, is misschien wel over? Nee, dat had ik niet, maar ik, ik denk ja, die vent heeft zoveel, uh, zo, die staat zoveel in de picture en, en uh, die zat helemaal zat. Ik denk ja, ik ga hem geen hand geven, maar ik had het graag willen doen. Hij is ook uitgeroepen tot... Uh, uh, songwriter van de vorige eeuw. dat is een collega artiest, Sting uh, Phil Collins noemt ze maar op. En uh, de, ja, het, zijn muziek zijn, zijn smaak van muziek dat, dat trekt mij aan. Uh, heel veel emotie uh, in zijn liedjes. Uh, en dan ook weer vrolijk zeg maar. Hij uh, ja, ja, is uh, is bijvoorbeeld alweer een heel uptempo en vrolijk nummer inderdaad. Ja, ja, ja hij, hij is heel breedschalig. En, en toen straks wilde ik de naam Elvis Presley noemen. Als Elvis Presley zijn repertoire is uh, bekijkt. Ja, dat zijn maar een paar artiesten die zo'n breed het repertoire hebben. En Elvis was natuurlijk ook voor zijn tijd... Uh uh, uh, echt breed, breed uh, georiënteerd in zijn repertoire. En bovendien, ja, ik, ik, ik, ik ben uh, geen homo, maar het, het, hij zag er goed uit, die vent. En hij uh, heeft talent. En, en uh, ja, goed, hij heeft alles mee, natuurlijk. En, en uh, bij Elden John is dat toch een beetje anders. Want Heldon John had ook een beetje een, uh, een, een probleem met zichzelf. Hè? Ik bedoel, uh, hoe hij eruit zag. En dat soort uh, uh, ja, zijn, zijn haar uh, en dergelijke. Zijn bril uh, dragen en zo. Uh, ja, maar daar, daar, daar, maar... daar, daar varieert die ook heel veel in, had hij weer een bolhoedje op, dan had hij weer een gekreund ja. brilletje op. Ja, ja in zijn gekke tijd, hij heeft, hij heeft tijdig. Had dit, die, uh, heb, ik, heb ik wel eens begrepen dat hij 100.000 uh, uh, gulden per week... Uh, opmaakte, zeg maar, uh, dat hij ging shoppen, ging gokken, en uh, ja, die vent die uh, van, van gekkigheid, van, van zoveel geld dat hij verdiende, uh, wist hij niet meer wat hij deed, drugs -ge gebruikt, dat zie je ook nog op uh, een aantal dvd's van zijn opdates. Maar nu, uh, ik heb uh, een geweldige dvd, en dat is een aanrader voor iedereen, dat is vier, vier dvd's met zijn geschiedenis met een klassiek uh, symfonieorkest. Toen zijn nummers, maar ook met het concert met zijn vaste uh, dingen. Begeleidingsgroep, dat zijn ook studiemuzikanten. Maar dat is die Davy Johnson, Nigel Olsen, Olsen en, uh, en uh, Davey Murray. Dat zijn zijn vaste uh, begeleiders. en, en uh, Die ook de argumenten en alles mee bedenken. En, uh, ja, ja, zijn repertoire is zo breed schaling. Maar hij heeft geweldige nummers. nog meer van. Nou ja, je, je hebt dus echt er heel veel over. Je hebt je ook goed in hem verdiept. Ja. Je weet ook echt veel van ja. hem. Ja, maar ik ben niet laat dat ik foto's verzameld en, en dat soort uh, dingen, dat niet. Want ik zeg al, mijn smaak is heel uh, heel breed, uh, klassiek. Uh, de hedendaagse pop, ik, ik koop nog steeds, ik ben, ik, uh, ik ben een vent van uh, bijna 55, ik ben de, volgende week hoor ik 55 komende week. En ik koop nog steeds die hitzones. Kun je ja. nagaan. Ik vind op het moment, de Nederlandse pop Belgische poppensie met name vind ik geweldig. Uh, Anouk vind ik fantastisch. Als zij in Amerika zou wonen, volgens mij zou dat gewoon een wereldster zijn. Hij uh, heeft ze een uh, tijdje de... gewoond hè? trouwens. Wat zeg je? Daar heeft ze een tijdje ja, gewoond een ook. He? Gewoond. Dat heeft een tijdje Ja, daar een rare frats een beetje uitgehaald. Maar die Sony-baas had ik begrepen. Uh, in het verleden is allemaal niet zo goed gegaan. En, uh, maar ik vind Anouk vind ik top. Ik oh. vind uh, heel vind ik geweldig. Golden Earring, uh, de Golden Earring's ja, geen, steeds, hoor. Ah. Ah. ja, ja, het is, uh, maar ik, uh, ik heb dan ook nog een verzoekje als, als, als ik vragen mag. Ik, uh, vorig jaar lag ik aan het water, de zon, hè. Hier, ik kom uit Breda en er is hier vlak bij mij in de wijk een lekkere plas waar ik wel eens ga zon als het goed weer is. En toen had ik uh, uh, een nummer van, uh, misschien heet jij dat, uh, Sometimes van love, of love van Sam. sometimes van love. Ja volgens mij zo weet hij niet ja. goed en af en toe. Jij weet, je weet wat ik bedoel denk ik. Hè? Nee nee hij kon er niet zo 1, 2, 3 binnen maar ik ga eventjes zoeken in het systeem en anders wat uh, ja? ik ook bij uh, Ellen, zei eerder dit uur dan, uh, dan schrijf ik hem even op en dan neem ik hem mee uh, voor volgende week of de weken erop. Ja je hoort hem op het moment, uh, hoorde ik hem vorige week op de achtergrond bij een reclamespotje ja. en uh, van dat nummer als ik dat hoor dan hoor ik uh, zo vrolijk van in mijn donkere tijden die ik weer mee heb gemaakt zeg maar de afgelopen maanden. En ik heb zelf ook uh, recent een uh, collega toetsenist uh, op 54-jarige uh, leeftijd, ik zie aan een uh, hartinfarct overleden. Dus gevonden door zijn vrouw helaas en op een ochtend en uh, ja, veel te jong en uh, toen moest ik gelijk aan, uh, aan hem denken toen ik dat van, verhaal van Martin uh, van Rozenaal uh, hoorde, dus uh, ja, allemaal. Ja. Maar ja goed, en, maar als ik dat nummer hoor, wat ik net zei, is uh, Sometimes van uh, Love, volgens mij is heet die band, uh, heel vrolijk liedje, daar hoor je dan vrolijk van, uh, soms denk ik er wel eens maar ehm... Uh, Dankjewel, ja, Had. Ja, misschien kun je ook het vraag. nummer van Elton John draaien. Nou, ja, die, die schrijf ik ook op mijn lijstje, maar uh, want ik ga zo meteen nog even naar Rick en die wil graag, uh, uh, John Lennon is zijn idool, dus dan ga ik nog even met Rick kletsen en dan, uh, dan misschien draai ik dan Elton John eventjes. Dankjewel, je okay. Thanks. Een fijne nacht. Uh, voordat ik naar Rick ga, ga ik nog heel eventjes naar Kelsey. Want die is even bij me komen zitten op het, uh, op het rookterras. Hoi. <laughs> hey. oh, yeah. Ik wil je eigenlijk even bedanken. Want uh, je had net uh, je, je laatste nummer gespeeld. Een andere band is alweer onderweg om je af te lossen. Ze hadden alleen een beetje last van de files die je toen net ook hoorde in het nieuws. Er wordt uh, flink aan de weg gewerkt. Maar ze zijn onderweg vanuit Den Haag naar Hilversum. Uh, maar ik wil je nog even bedanken. en ik, uh, Een fijne terugreis. Ja, dankjewel. Nou, jij vooral bedankt eigenlijk dat ik uh, mocht langskomen. Ja, tuurlijk, dat was mooi en het past goed zo op de zaterdagnacht. Dankjewel en, uh, en uh, tot, tot snel, hoop ik. En uh, ook uh, veel van je te horen nog in, uh, op de radio en op tv en in de bladen. Kelsey Koeksen, dankjewel. Rick, goedenacht. Hoi. Uh, wie is jouw... Uh, oh, ik krijg nog even een kusje op mijn wang. Nou, dat is toch even fijn hier zo op het, uh, op het dakterras. Hoi. Hallo. Le Hallo. Uh, John Lennon is jouw grote, grote Dag idole. Wacht hier, heeft u het leuk op het terras? Ik heb het heel fijn. Waar zit jij? Ja. Uh... Goedenavond, met Goedenavond. Rick van der Linden. Ja. Hey, uh, even één ding. Ik, ik zat te denken aan uh, dat wat net uh, Ellen, geloof ik. Hè? Die ja. had helemaal gelijk. Oh, vertel. Want Ellen zei van ik vind uh, nou, idolen je... gevaarlijk. Omdat je nou, dan blind staat op één staat. persoon. Als je je uh, op zo'n manier archetypisch... Uh, in, die in, in, ...in zulke idolaties, zeg maar, laat meeslepen... ...dan uh, kan dat alleen maar leiden tot zelfverlies. Ja, maar het is ook wel weer fijn... ...en dat, het, het hoeft niet, je hoeft je niet helemaal mee te laten slepen. Je kan iemand ook gewoon heel uh, ja, tof vinden in wat hij doet... ...en wat voor muziek hij maakt bijvoorbeeld, in jouw geval dan, van John Lennon. Ja, alleen als het dan een uh, obsessie wordt... ...dan uh, is het gewoon ook een regelrechte verslaving. Ja, dan wordt het stalken. Ja. Wat met uh, Helene Mees nu uh, was. Uh, de... Ja, precies. <laughs> dat hele verhaal. Maar uh, Rick, laten we even gaan uh, uh, naar jouw uh, idool. Ik dat ik even uh, in je programma mag zijn. Ja. Uh, ja, ik dacht ook van, uh, jeetje, ja. Ik zat ook uh, tropische nacht. Ik uh, kon niet slapen. Ik denk, nou, ik ga even naar het terras. Een vuurtje gemaakt in de Mexicaanse vuurpot. Uh, Roseetje erbij. Ik luister naar je programma. Ik denk, toffe muziek. Cornelis Vreeswijk, geweldig. En, en net dat verhaal ook over Elton John en zo. Ja. Al die dingen wist ik niet. Nou, weer een hoop geleerd. En dan dacht ik, uh, ja, over John Hoi? Ja, ik ben er nog. Je viel ja. even weg. Ja. Dan dacht ik over John Lennon. Um, kijk, John Lennon is... Ja, daar kun je ontzettend veel over zeggen. Vanaf oh. de Beatles. Absoluut. Maar weet je, het, uiteindelijk was de man... Gewoon oorspronkelijk. En die authenticiteit... Uh, in mensen... dat uh, heb ik altijd bewonderd. En... Uh, ja, ik zou gewoon ook... ook een beetje in het kader van de crisis... had ik gewoon één nummer... wat ik gewoon graag wil horen... want ik leid zelf erg onder de crisis. Uh, dat is Working Class Hero. Ah, dat is een mooie. Die is trouwens ook nog gekofferd door Green Day... een band van nu. Die heeft hem ook nog uh, gekofferd. Ja, Zonde. Ja, ben ik met je eens. Al hadden ze wel een stukje van John Lennon ook nog erin op het einde. Maar uh, dat, dat, je vindt dat een hele mooie muziek. En zijn aut authenticiteit vind je ook, die bewonder je ook. Ja. Uh, om gewoon ook recht over hem te blijven in de crisis. En gewoon uh, te blijven strijden om. Uh, ja, ik zelf ben dan uh, artistiekeling. Om, uh, om, om uh, door die crisis heen te komen met al uh, alle ja, ups and downs. en downs. Ja. Het is niet makkelijk. Nee, uh. nee, absoluut niet. Nee, ik had uh, uh, een tijdje terug ook een uitzending over de crisis... omdat mijn vader uh, nou, failliet is gegaan, ook met zijn kledingzaak. Right. Uh, dus ik, ik, merk het, ik maak het ook wel een beetje mee. Maar dan is het wel mooi dat muziek je dan kan troosten of zo, toch? Nou, dat niet alleen, maar ik, ik, ik heb zoiets van... Uh, weet je, ik bedoel, kunst. Uh, uh, Freek de Jonge Red, de beschaving. Uh, ik bedoel, ik zit in die sector... Ik laat me gewoon niet eronder krijgen. Ik vecht wel door tot op het laatste, tot op het bot, weet je wel. En uh, het is gewoon fucked up. Het is moeilijk. Uh, je zit in het afvoerputje van deze crisis. Er uh, nou, wordt flink bezuinigd inderdaad op kunst en cultuur. Ik uh, doe alles om, om, om, om het te redden en de zeilen bij te zetten. En dan heb ik zoiets van, yes, ik heb het weer een maand gered, weet je wel. Nou, ja, nee, dat, dat is absoluut zo. Het is sappelen in deze tijd. Ja. Heb jij ook nog... Zeker als je, als je dus uh, in de beeldende zin uh, bezig bent. Ja. Heb je ooit uh, een keer een, een, een beeld gemaakt van John Lennon ook, of niet? Oh, ik heb Peter Przatwerk uh, op hem geïnspireerd. Ja, wat dan bijvoorbeeld? Echt gewoon zijn hoofd? of heb je dan? Um, ja, en ook, uh, maar ook abstracties. Gewoon over zijn gevoel. En over love, peace and happiness. Want ik ben, uh, ik ben een hippie-kin. <laughs> <Ja>, mooi. <laughs> dus als je voor mij. Um, uh, working-class hero. Crisis. Ik denk dat we die tekst goed kunnen gebruiken: de working-class hero. Ja, Dan ben ik helemaal gelukkig. Ik uh, ben uh, redelijk afhankelijk van uh, de, de, de, de regisseuse Charlie in, oh. uh, in de studio. Dus ik hoop dat ze, dat ze dit mee heeft gekregen. Als je, want, je er even lief wil aankijken. Nou ja, dat kan dus niet. Want ik zit op het, ro <laughs> ik zit op het rookterras en zij zit boven uh, waar de studio is. Maar ik, heb, ik wilde eigenlijk Imagine draaien. Want ik wist dat ik jou aan de telefoon oh, wow. kreeg. nou beter. Ja, heb je liever Imagine? Want die vind ik dus heel mooi. En dat is, uh, ik haal het er net al even mijn vader aan, die het ook zwaar heeft in de crisis. Zijn lievelingsartiest is ook John Lennon. Ik bedoel, You Read My Mind. Ik vond Imagine te voor de hand liggend. Ja, ik eigenlijk ook, maar hij is zo mooi. Kijk, daar gaat het wel om hè. Mm. Hij is niet voor niks daar, het meest bekend. Die tekst, daar, daar dienen we wel naartoe te gaan nu. Nou, dan gaan wij gewoon samen, Rick, lekker naar Imagine luisteren van John Lennon. en dan. Bedankt... Ik dank je, je hebt de boodschap begrepen, man. Yes, alsjeblieft, een fijne nacht. Oké, okay, peace, hè? Love, peace and happiness. Wauw, bye. Dit is John Lennon met Imagine. Als het goed is. Dankjewel. Groetjes. Hoi. Ik wil, ja, oh, zo mooi. Hier op Radio 1 in BNN Nachtbrakers, daar luister je naar. Je kan nog inbellen 0800 1121 over wie jouw idool is. Misschien ook wel John Lennon. Imagine. 9 minuten voor drie en dan dit liedje op de radio. En dat is uh, heel mooi. Echt heel mooi, John Lennon en Imagine. Het gaat over idolen vannacht. En uh, dat kan op allerlei manieren. Je hebt veel muzikale idolen gehoord. Maar Martin, goeienacht. Jij hebt een heel ander idool, hè? Ja, en toch wil ik even aanhaken op die uh, muziek, als het mag. Graag. Want ik heb het idee dat jij weet wat je draait. Ja, en ik zat uh, vandaag wat eerder op de dag te luisteren naar Radio 1... en daar werd Lodi gedraaid van Creedence Cleavard Revival. Oh, mooi. En terwijl dat liep, dacht ik, dat gaat die man zo meteen verkeerd afkondigen. <laughs> en? en inderdaad, hij kondigde het af als Lodi van Creedence Cleavard Revival. En dan denk ik, het is in dat nummer 10, 20, 30 keer gezongen. Dus je hebt gewoon niet naar je plaats zitten, man. Nee, zonde is dat. En dat maak eigenlijk... ik vaker mee op Radio 1, dat een nummer afgekondigd wordt... En dan wordt de artiest verkeerd uitgesproken. Nou, dat kan nog dat je dat misschien niet weet. Maar als je een titel verkeerd uitspreekt, heb je niet naar je eigen muziek zitten luisteren. Vind ik jammer. Nou ja, maar dat, dat, ik, ik heb het zelf niet gehoord, dus ik, kan het niet, uh, ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar waarschijnlijk, kijk, Radio 1 e is natuurlijk wel een nieuws- en sportzender, Dus dat, uh, dat gaat wel hard qua nieuws, ook tijdens platen natuurlijk. Dus misschien was hij zich wel aan het voorbereiden op het volgende belletje. En daarop ja. en aan het inlezen of nog even de vragen checken voor het laatst. Dus... Dat weet ik allemaal niet. Maar ik, uh, ik ben wel van mening dat als je muziek draait, dat je dat wel uit je hart moet draaien. Dus dat doe ik ook hier op Radio 1. Ja, en dan kom ik dus op mijn thema, hè, want je wil weten uh, wie mijn idool is. Ja. Nou, ik neem mijn petje diep af voor Nicky Lauda. Dat is een Formule 1 coureur van, zeg maar, 25 jaar geleden. Uh -huh. En ik neem mijn petje onder andere voor hem af, omdat hij respect had voor de auto's waar hij in rondreed. Hoe bedoel je dan? Want ik, ik ben niet een heel groot Formule 1 fan, maar ik ken zijn naam wel, want het is wel een bekende naam, wel een grote naam geweest ook toch? Ja, hij is drie keer wereldkampioen geworden, nou. twee keer vlak achter elkaar en toen is hij gestopt, want hij had genoeg van rondjes rijden. <laughs> toen is hij ermee gestopt, toen heeft hij een paar jaar wat anders gedaan, hij heeft een luchtvaartmaatschappij opgericht, Lauda Air, en toen is hij weer teruggekomen. Okay. En dat heeft Michael Schumacher ook gedaan. Maar Michael Aha. Schumacher, die kon daarna geen deuk meer in een pakje boter rijden. Nee, helemaal niet inderdaad. Maar die is wel nee. vaker wereldkampioen geweest, toch? Ja, maar Nicky Luida is weer kampioen geworden voor de derde keer. Dat is wel heel knap. Maar, uh, en dat is knap. Ja, en, en dat denk ik ook wel dat je een beetje in hem adoreert. Maar je adoreert denk ik uh, ook wat je toen net zei. Hij had respect voor zijn materiaal. Ja, als hij uh, rondreed, dan kon je zien, hij reed niet over de curbstones. Zeg maar, dat zijn die stoepranden die de baan afgrenzen. Ik ben blij dat je het even uitlegt, want ik wilde net ja. vragen, wat is het? Ja? Ja, dat zijn, uh, ze zijn vaak rood-wit geblokt vanwege sponsoring. En uh, hij bleef dan netjes binnen, want elke keer als je er overheen rijdt, dan krijgt de wielophanging een klap. En dat vindt die wielophanging eigenlijk niet zo leuk, daardoor slijt het allemaal wat sneller. En hij deed dat niet, en er waren andere coureurs die dat wel deden. En nou, die waren ook snel, maar hij had zoiets van, ik rijd netjes. En ik heb ook van hem een verhaal gelezen dat op het eind van de wedstrijd... zijn auto niet helemaal meer in orde was. En hij heeft in die auto tegen die auto zitten praten... om hem over de finish te krijgen. En dan zul je zeggen, een, een auto dat is een doodstuk techniek. Uh -huh. Maar als je als coureur zoveel respect hebt voor je techniek... dat je er zo één mee wordt, dat je dingen in ziel geeft dan heb je volgens mij respect voor die auto. Ja. Maar denk en dan neem, ik, dan neem ik mijn petje voor je af. Denk je dat hij ook beter reed omdat hij zo uh, voorzichtig omging met zijn spullen? Nou, hij kon in ieder geval precies vertellen aan de monteurs... wat er aan een auto veranderd moest worden om hem beter te maken. Je hebt een heleboel coureurs, die gaan de baan op, die komen terug en die zeggen... hij doet het niet goed en dan mogen de monteurs uitzoeken wat ze moeten veranderen. Hij ging de baan op, hij kwam terug en hij vertelde precies wat er veranderd moest worden. En dat klopte. En dat is voor heel veel waarde voor zo'n team. Want dat helpt eh, het hele team om heel snel die auto beter te krijgen. Dus ja. hij had verstand van de techniek. Hij wist precies hoe die auto in elkaar zat. Ja. En toen die, die luchtvaartmaatschappij opgericht heeft... je herinnert het misschien nog... er is een keer een vliegtuig van hem ergens in Azië uit de lucht gevallen. Tegen een berg gevlogen. Ja. Ja. En dan zegt de, de, de, de maatschappij die dat vliegtuig gebouwd heeft... die zegt meteen van... dat zou wel een fout van de piloot geweest zijn... En Niki Lauda die zei, het is geen fout van die piloot... want mijn piloten maken zo'n fout niet. Nee. En dat, dat klinkt heel eigenwijs. En hij is jarenlang, hij, hij is er toen meteen naartoe gegaan naar de plek van het ongeval. Hij heeft daar rondgelopen tussen de koffers, de brokstukken... en de lichamen van die mensen die daar lagen. En het heeft hem jaren gekost, maar hij heeft uiteindelijk bewezen... dat het geen fout van die piloot was. Oh. Die motoren... Van die vliegtuigen die kunnen, als je geland bent en je wilt afremmen, kunnen de motoren de andere kant uitdraaien. En dat was in de lucht gebeurd en dat was een foutje van de techniek. En hij had zoveel respect voor zijn piloten dat hij zei, mijn piloten maken die fout niet. En hij is net zo lang doorgegaan tot hij het bewezen had. Nou, dan heb je volgens mij respect voor je personeel. Hij had ook van alle vliegtuigen die zijn luchtvaartmaatschappij gebruikte, zelf het brevet. Hij mocht ze allemaal zelf vliegen als piloot. Ja, en hij zei ook altijd, de piloot is de laatste die het vliegtuig uitgaat. En als hij verloofde, was hij de laatste die eruit ging. En hij ruimde de laatste papiertjes op. Nou, zo'n baas zou ik graag hebben. <laughs> jij bent een baas gewoon, die een de... voorbeeld is. Ja, nee, nee, absoluut. Je? En, uh, en dat, die respect en die, die werkwijze, <laughs> die vind jij heel mooi in, uh, in Nicky Lauda. En om, om nog een heel mooi verhaaltje te geven... Wat ik ja, ook we, hebben heel leuk nog, we hebben nog twee minuutjes, dus we moeten niet, uh, hou het uh, redelijk kort. Dat, dat lukt binnen twee minuten. Top. Hij heeft jarenlang voor Ferrari gereden... tot hij een beetje genoeg kreeg van alles gekonkel daar op de achtergrond. Want dat, dat team dat zat een beetje... Ja, iedereen had ongelooflijk veel respect voor meneer Ferrari, Enzo Ferrari. En als hij zei dat die zus moest gebeuren en hij had ongelijk... dan durfde niemand te zeggen dat hij ongelijk had. Nou, Niki Laude had er op een gegeven moment zo genoeg van, hij is weggegaan bij dat team. Hij is een van de weinige mensen die bij Ferrari weggegaan is in plaats van ontslagen is. En volgens het verhaal wat gaat, is hij weggegaan met de groet ciao Enzo. <laughs> nou, niemand binnen die fabriek zei Enzo tegen Enzo Ferrari. Nee. Het was meneer Ferrari, of het was ingenieur, ingenieur, de, de, een soort van eretitel die, die Ferrari graag hoorde. Maar niemand zei Enzo tegen hem. Ferrari die zei Enzo tegen hem. Hij had geen respect voor die man. En dat kan ik ook wel waarderen, dat je geen onnodig respect hebt voor mensen die nou ja, dat, dat graag zien. Maar dat je zegt van, nou, ik, ik waardeer jou voor wat je gedaan hebt, maar je krijgt van mij niet onnodig veel respect. Nou, hij trok mooi zijn eigen plan, maar wel, nou wat je zegt eigenlijk het woord wat steeds terugkomt in, uh, in jouw verhaal respect. Ja precies. En daarom, daarom heb ik dus iets voor hem zo van. Voor hem neem ik mijn petje af. Mooi. Dankjewel voor het bellen, Martin. Graag gedaan. En een fijne nacht nog. En dan, uh, en je mag altijd in blijven bellen. Hè? 0800 1121 net zoals Martin. Zometeen uh, is het beentje F hier. Uh, die komen eerst even op het rookterras, even met me kletsen, sigaretje roken. En spelen ook uh, twee nummers dan uh, in de studio. Het is een mooie, zwoele zomerzaterdagnacht. En ik uh, presenteer het vanaf het rookterras, omdat het nog kan. Je kan zo lekker buiten zitten. Klein biertje erbij, mijn sigaretje erbij. goede muziek en jou als beller 0800 1121. Wie is jouw idol? Laat je horen.